7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Beëdiging Venezolaanse president Chavez uitgesteld. Kerk vindt ophangen foto's van uitschrijvers geen goed idee. En 5 miljoen dollar voor ex-gevangene Abu Ghraib. President Chavez van Venezuela is niet op tijd hersteld om morgen te worden beëdigd voor een nieuwe amstermijn. Dat heeft een woordvoerder van de regering bekendgemaakt.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 De twee Rotterdamse ROC's, Zatkin en Albeda College, overwegen samen te gaan. Vervolgens willen ze zich opsplitsen in zeven aparte zelfstandige scholen... melden het ANP en het Financiële Dagblad. De zeven zelfstandige scholen moeten aparte vakcolleges worden... voor bijvoorbeeld techniek, zorg en ICT. Schooltypes als de MTS en de MEAO keren terug door de splitsing. De ROC's hopen dat de opleidingen zo beter aansluiten bij de beroepspraktijk...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 De staven werden eind november buitgemaakt bij een overval op een vissersboot. Daarbij werden 70 goudstaven gestolen met een totale waarde van 9 miljoen euro. Een aantal staven is nu gevonden op een vliegveld in Puerto Rico. Er is niemand opgepakt. Eind december werden op Curaçao zeven verdachten opgepakt. Later zijn er op het eiland en in de Verenigde Staten al zo'n 40 goudstaven teruggevonden.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 Het weer nog vanochtend bewolkt, af en toe regen. Vanmiddag overwegend droog met af en toe zon. Behalve in het zuidoosten, daar blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Morgen bewolkt en af en toe motregen en dan wordt het iets kouder. AMB verkeersinformatie Het mede staat in totaal 5 kilometer file. En die is verdeeld over de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend en de afrit Weidewormer 2 kilometer. En op de A28-zwolle richting Amersfoort. Tussen Knopend Hoevelaken en Leusden 3 kilometer. Zeg Merel. Ja? Jij hebt vast ook wel iemand in je omgeving... die deze maand een helpende hand kan gebruiken. Financieel gezien, hè? Een goede vriend of een familielid bijvoorbeeld. Ik kan wel iemand bedenken, inderdaad. Mooi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 NOS Radio in Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Veel vragen nog altijd in Duitsland en Nederland over de ex-neuroloog Janse Steur. Want hoe kan het toch dat een verslaafde en ontslagen arts zomaar weer aan de slag kan in een ander Europees land? CDA Tweede Kamerlid Omtzigt wil weten wat het ministerie van bijvoorbeeld minister Schippers de afgelopen zes jaar heeft gedaan. U hoort ons zo dadelijk. Maar eerst naar een naam die wel heel nadrukkelijk genoemd wordt in de eurozone: Her Dijsselbloemen, uit Holland. Ja, de Duitsers zien hem wel zitten en zijn naam zingt in de Europese pers en in Brussel flink rond. Nog maar twee maanden minister en nu al in het centrum van de Europese crisis. Het lijkt Jeroen Dijsselbloem te overkomen. Het kan het bijna niet meer mislopen, het voorzitterschap van de Eurogroep. Het belangrijkste overleg van de Eurolanden ministers van Financiën zitten daarin. Deze week reist hij langs de verschillende hoofdsteden, vandaag is hij in Parijs, om kennis te maken met zijn collega ministers van Financiën. In Brussel, EU-correspondent Chris Ostendorf. Chris, wordt hij...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 En gisteren liep het hele team van Dijsselbloem door de straten van Rome. Dus ja, zo word je het. Uh, overal gaan praten, zorgen dat mensen je gaan respecteren. En voor je het weet is hij dé speelfiguur in de Europese crisis. Ja, is er niets meer, Chris, uh, dat uh, roet in het eten kan gooien? Want we horen dat de Duitsers hem graag willen. Zijn er geen landen die zeggen, nou, ik weet niet hoor, met die Dijsselbloem? Nou ja, er, was wat, er was misschien een probleem met Frankrijk. De Fransen hebben wat tegengesputterd. Fransen houden op zich niet zo van de opstelling van Nederland... van de afgelopen jaren. Zeker niet van oud-minister De Jager... die zich als een soort bullebak in Europa heeft opgesteld. Maar minister Dijsselbloem heeft zich in de korte tijd... dat die minister is al wel bewezen als een hele flexibele man. Een man die ook uh, uh, compromissen kan sluiten, daartoe bereid is... politiek heel erg slim is... Maar is het ook zo, de Fransen willen altijd overal iets voor terug. Dus als ze nu instemmen met de benoeming van Dijsselbloem... dan willen ze daar iets voor terug. Naar. Of we ooit zullen weten wat dat is, dat, dat moet gewoon nog even worden opgelost. En als dat geregeld is, dan waarschijnlijk 21 januari... komen de ministers van Financiën bij elkaar. Dan benoemen ze hem gewoon tot de voorzitter van die eurogroep. Ja, Het is natuurlijk een club van die 17 ministers hè, uit die eurolanden. Um, geeft het Nederland toch een streepje voor? Iets meer macht als Nederland de voorzitter levert? Mm, ja, op zich kun je wel zeggen dat, dat, dat Dijsselbloem in ieder geval in Europa belangrijker wordt dan Mark Rutte. Zijn functie wordt belangrijker, want het gaat echt ergens over. Hè. Die groep van ministers heeft Griekenland gered, reddingspakketten opgesteld voor Ierland, Portugal, Spaanse banken, noodfonds opgericht. Het is echt heel erg veel. Um, dus het is zeer prestigieus, zo'n functie. Aan de andere kant moet je wel realiseren, hij is minister van Financiën voor Nederland... Uh, de Nederlandse minister zit hier meestal aan tafel... om de Nederlandse belangen te verdedigen. Maar als uh, Dijsselbloem nu de voorzitter wordt... dan moet hij onafhankelijke voorzitter zijn. Hij moet uh, ingewikkelde compromissen zien te bereiken. Dus je opstellen zoals de, zijn voorganger heeft gedaan... de jager door keihard te vechten voor het Nederlands belang... dat kun je als voorzitter niet meer. Dus en, en je, je wint prestige, maar je verliest ook een beetje invloed... op het besluitvormingsproces... Hm. omdat je niet puur kunt gaan voor het Nederlandse belang. Vanuit Brussel, Chris Ostendorf hoorde u over de kansen van Jeroen Dijsselbloem om voorzitter te worden van de Eurogroep. Praten we over door trouwens met de voormalig minister... en voormalig voorzitter van het IMF, Onno Ruding. Dat doen we na acht uur. Eerst naar Janssen Steur, de ex-neuroloog. Want CDA-kamerlid Pieter Omtzigt gaat kamervragen stellen over Steur. In Nederland mag Janssen Steur niet meer als arts werken. De vorige week spoorde de NOS de ex-neuroloog op in een kliniekje in het Duitse Helbron. Ook in Duitsland is Janssen Steur groot nieuws. In de Nederlanden is hij als horrorarzt beruchtigd. Ihm wordt voorgeworven... Dr. Frankenstein hebben die Niederländische medien ihn getauft, ...den 67 jährigen neurologen... ...die aan mindestens vier verschillende deutsche kliniken praktizierte, obwohl in de Niederlanden een strafproces tegen hem loopt. Nou, ondanks dat er een strafproces tegen janssen stuur loopt... ...in Nederland kon hij dus aan de slag in Duitsland. Contact nu met Pieter Omzicht van het CDA. Uh, meneer Omzicht, goedemorgen. Heeft u al contact met de Duitse collega's misschien? Dat die eens informeren van hoe dit allemaal is gelopen? Ik zie de Duitse collega's volgende week. Ik ben uh, als vicevoorzitter van de Raad van Europa, de Commissie Gezondheidszorg. En uh, daar is volgende week weer een vergadering van. Dus ik zal ze ongetwijfeld spreken. Maar Dan dat... heeft ze nog niet gesproken, begrijp ik. Ik heb zo. ze nog niet gesproken. Ja. Uh, maar we staan er ontzettend gekleurd op. Al in 2007 is er aangifte gedaan door heel veel ex-patiënten. In 2009 schrijft de...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 ...de rechtszaak tegen hem. Uh, op de minister vier jaar geleden... bij Kamervragen antwoordde... ...dit gaan we nu met de grootste spoed oppakken. Mm. Er is nog geen inhoudelijke behandeling geweest. Maar waar, van... was, waar was u dan in die tijd? Want er zijn dus vragen gesteld al in het verleden. En um, ja, het lijkt wel alsof nu... Uh, ja, het, het, het, ...het in het buitenland ook voor veel ophef zorgt... Uh, ...men opeens wakker wordt. En nu ook. Nou, mevrouw Rensen... ...ik heb um, de afgelopen keer, jaren vier keer Kamervragen gesteld... ...over janssen stuur.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 Van wij zeggen op de visie dat we gaan aanpakken, dat ik nu ook maar eens een ja. keer gaan aanpakken. Pieter Omzicht, hartelijk dank voor je uitleg. De belediging van Hugo Chavez is uitgesteld, maar wat weten we nou over zijn ziekte? Correspondent Mark zo hierover. Eerste verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Ja, Lara, het is nog steeds niet heel druk. We zitten ongeveer op schema van wat er normaal woensdag staat in de ochtend. De langste file, die staat in ieder geval op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoopunterbregseplein en Kleinpolderplein, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, president Chavez zou dan morgen opnieuw beëdigd worden... voor een regeerperiode van 6 jaar. Nadat hij afgelopen oktober de verkiezingen won. Maar dat gaat dus niet door. Chavez is nog niet hersteld van een ingrijpende operatie in Cuba. Hij ligt daar nog steeds in het ziekenhuis. Het parlement heeft hem nu uitstel gegeven, maakte de voorzitter al dus bekend. todo de formalizar in fecha posterior la juramentación correspondiente het Tribunal Supremo de Justicia. Adelante, adelante. Latijns-Amerika correspondent Mark Bessums, Mark, enthousiasme bij zijn partijgenoten in het parlement, maar kan dat zomaar uitstel?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 Ik denk dat ze daar ook nog in de hoogste regionen... van de Venezolaanse regering over debatteren. Maar wij krijgen dat uh, scenario voorlopig uh, echt niet te zien. Uh, we moeten gewoon afwachten wat er dan gaat gebeuren. In Venezuela, Mark Bessems hoorde u onze Latijns-Amerika-correspondent. Negen minuten voor, half acht is het. We luisteren naar het uh, NOS Radio 1-journaal. De treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel loopt nu een maand. Maar er is al veel fout gegaan. Uh, Mayno Remmers is in Rotterdam. Mayno, we krijgen ook veel reacties op onze vraag ja? wat uh, de ervaringen van luisteraars zijn. Er zijn erbij die zeggen hij was op tijd, bijna. En verder uh, veel kritiek. Maar ook mensen die zeggen hij was um, in één week tijd drie keer op tijd. Dus, wat is jouw ervaring op dit moment? Wat, wat kom je nou, tegen in Rotterdam? Dat er dus verbetering in zit. Dat er dus verbetering in zit. Ja, dat is ook wel uh, wat directeur Jan-Willem Siebers van NS Highspeed... vanochtend bekend kan maken. Want u hebt de cijfers, hè? Uh, er zit verbetering in. U hebt de gemiddelde cijfers van de eerste maand. Nou, we weten allemaal dat het in het begin huilen met de pet op was. Ja, klopt. We hebben een zeer intensieve eerste maand achter de rug. Ja, zo kan je het ook zeggen. De eerste week was absoluut niet goed, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Uh, we hebben toen, uh, ondanks alle voorbereiding, we hebben heel veel extra mensen in de treinen, op de stations... in onze werkplaatsen, extra materieel, reservematerieel. We waren voorbereid op opstartproblemen. Helaas werden we toch geconfronteerd met nieuwe problemen. Uh, dat hebben we meteen aangepakt samen met onze Belgische collega's. We hebben de, uh, de problemen geanalyseerd, maatregelen geïdentificeerd... en meteen geïmplementeerd. En het einde van die eerste week zagen we gelukkig verbetering. Die verbetering zien we zich nu doorzetten. Ik ben al niet tevreden. De punctualiteit is echter wel gestegen. Van 50 in de eerste week naar zo'n rond uh, drie kwart van de treinen... rond op dit moment op tijd. En daarnaast hebben we ook in de eerste maand 110.000 uh, reizigers vervoerd... En dat is ondanks die opstartproblemen conform uh, onze verwachtingen vooraf. Dus uh, dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Er zit wel verbetering in. Er waren verschillende problemen. Uh, onder andere het, het gsm, dataverkeer, uh, wat ervoor zorgt dat die trein veilig kan rijden. Dat valt op sommige punten weg en dan staat hij stil. En er waren wat dat hij gewoon ja, stilvalt vanwege uh, softwareproblemen. Is dat verholpen? Nou, eigenlijk uh, zien we drie typen problemen. Zoals ik zei, in de eerste week zagen we echte opstartproblemen. Een nieuwe dienstregeling. Zo'n dienstregeling is complex met veel radertjes die allemaal goed moeten werken. Uh, waren we goed op voorbereid, maar je ziet toch een aantal zaken die je dan moet, uh, moeten zetten. Uh, daarnaast zagen we ook kinderziektes in de trein. Die hebben we geanalyseerd en hebben we actie op ondernomen. En daar zie je de effecten uh, veel minder van worden. De, de, de acties werken, maar de effecten van die uh, opstartproblemen zijn gelukkig veel minder geworden. En daarmee zie je... Uh, de aandacht verschuiven naar twee andere uh, grote problemen. En de ene is uh, het dataverkeer tussen trein en baan. Uh, dat is iets... Uh, op de HZL werken we niet met uh, conventionele seinen... maar werken we, werkt het beveiligingssysteem met uh, datacommunicatie tussen trein en baan. Dat bestaat toch al zo lang, denk, zegt dan ook iedereen? Hè? De, de, de Thalys rijdt wel. Ja. Ja, dat is het voordeel dat we ook met Thalys uh, zo zijn gestart. Dus we hebben al heel veel van dat soort ook Die had ook kinderziektes, hè? Dat zijn we een beetje vergeten. Ja, die had ook kinderziektes. Uh, ook in het buitenland? Ook in het buitenland. En ook in onze Belgische collega's uh, hebben met een Eurostar bijvoorbeeld naar Londen destijds ook opstartproblemen gehad. Niet als excuus, maar wel een, een feit. Uh, daar heb je mee te maken. Uh, we hebben daar die maatregelen op genomen. Gelukkig hebben we ook door die ervaring met Thalys, hebben we al veel... Uh, van dat dataverkeer kunnen verbeteren. En nu zitten we met nog wat taaiere zaken. Daar werken we heel goed samen met Infraspeed, de bouwer van de lijn... en ProRail, de, uh, de beheerder, om die problemen op te lossen... en daarbij ook uh, aanpassingen in de software te doen. Maar dat doen we graag heel voorzichtig en veilig, vooral natuurlijk. Daar ging ze op spoor 1. Er staat 4832. Dat is zo nieuw, hè? Dat klopt. Daar zit niemand in. Dit is een testterrein, dit is weer een... toch nog testritten, dat wel. Dus we hebben een aantal treinen waar we zeer tevreden over zijn die allemaal goed rijden. En we hebben een aantal nieuwe treinen die nu geleverd worden. Uh, en die, uh, die, die testen we uitgebreid met, uh, uh, met onze mensen voordat we daar klanten in meenemen. En die staat nu nog stil, maar zal zo wel gaan rijden, denk ik. Eino Remmers, over de Vira en de problemen, opstartproblemen van deze treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Je hoort hem later nog vanuit Rotterdam. Gaan weer nieuwe geruchten over een grote overname in de auto-industrie. De Franse regering zou aansturen op een overname van het Duitse Opel door PSA Peugeot Citroën. Gaan we over praten met autojournalist Wim oude nee, Oudewerding, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u, zal het ervan komen dat Duitse Opel wordt overgenomen door het Franse Peugeot Citroën? Ik, ik denk het niet, het is een heel uh, onverwachte en ook heel uh, ja, bizarre suggestie vanuit de Franse politiek uh, van twee bedrijven die uh, inderdaad uh, diep in de problemen zitten. Zowel Peugeot, uh, Citroën als Opel hebben grote verliezen geleden financieel en op het gebied van marktaandeel. Uh, maar ze gaan al samenwerken. Dat is vorig jaar uh, besloten. En, en sinds een paar maanden liggen er wat concrete plannen... om gemeenschappelijk onderdelen in te kopen... en om gezamenlijk projecten te gaan ontwikkelen. Dus een complete overname, dat is uh, op dit moment misschien niet eens een goed idee... want allebei de bedrijven moeten ook uh, fabrieken sluiten. En uh, wie krijgt dan de voorrang bij het sluiten van fabrieken? De Duitsers of de Fransen? Uh, dat ligt heel gevoelig. En bovendien, één en één is in dit geval geen twee... Uh, want uh, er zijn natuurlijk wel wat overeenkomsten... en er zijn ook wat uh, verschillen tussen de twee... waardoor uh, ze elkaar kunnen aanvullen. Uh, de Duitse kwaliteitsimago die kan op de Fransen afstralen... en de Franse creativiteit uh, en, en, en inventiviteit kan de Duitsers naar goede komen. Mm. Maar het grote probleem is dat General Motors zelfs al zouden ze het willen verkopen altijd blijven vasthouden aan het intellectueel eigendom... van alle ontwikkelingsprojecten uh, uit het verleden. Want die staan ten dienste van het hele General Motors-concern. En dat heeft uh, de vorige overname uh, kandidaat Magna in Oostenrijk... samen met de Russen ook al opgebroken. En Victor Muller van uh, Saab weet er ook over mee te praten. Hmm. Maar meneer u zegt ze werken al samen. Een um, overname zou alleen maar problemen geven. Is er geen enkel voordeel te bedenken bij zo'n volledige overname? Een uh, volledige overname op dit moment... Is, is eigenlijk uh, nee dat is niet te bedenken want ze zullen dan uh, wanneer ze met elkaar samen gaan nog meer moeten schrappen in, in banen want je wilt toch ook uit, uit zijn overname kostenbesparing halen mm -hmm. uh, de Europese de Europese markt die is uh, die is eigenlijk uh, ...verzadigd, dus daar zit geen groei in. Uh, PSA is buiten Europa wel actief... ...en dat zou een voordeel voor Opel kunnen zijn... ...dat men ook buiten Europa actief kan worden. Want dat wordt door General Motors eigenlijk de laatste jaren... ...een beetje tegengehouden... ...omdat men het, het merk Chevrolet als een soort wereldmerk wil ontwikkelen. En uh, ja, dan heeft men liever niet dat Opel ook in Brazilië... ...of in, Zuid of in Afrika of in China actief is. Okay. Uh, we, houden een, we houden dit op een gerucht, meneer Oudewiernik. Het gaat niet door. Ik denk dat het niet doorgaat, nee. Okay.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 1, het NOS-journaal. Chavez op later moment beëdigd en prostituee gedood in Groningen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben door alwegens. President Chavez van Venezuela is nog te ziek om morgen te worden beëdigd voor een nieuwe amstermijn. Chavez had vanwege complicaties na een operatie tegen kanker het parlement gevraagd om op een later moment te mogen worden beëdigd. Correspondent Mark Bessens.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 De zeven zelfstandige scholen moeten aparte vakcolleges worden... voor bijvoorbeeld techniek, zorg en ICT. Schooltypes als de MTS en de MEAO keren daardoor terug door de splitsing. De ROC's hopen dat de opleidingen beter aansluiten bij de beroepspraktijk. Aan beide Rotterdamse scholen studeren zo'n 20.000 mensen. In de rosse buurt van Groningen is kort voor middernacht... het lichaam van een vrouw gevonden, de politie. De vrouw blijkt door geweld om het leven te zijn gekomen...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 de uitkomst van een schikking die de partijen in oktober al hebben gesloten... maar die pas nu naar buiten is gekomen. De advocaten van de ex-gevangenen beschuldigen diverse particuliere beveiligers... en detentiecentra ervan te hebben gemarteld. Het bedrijf dat nu geld heeft uitgekeerd leverde tolken. Die werden ingezet bij ondervragingen. En de zaak is de eerste die daadwerkelijk geld oplevert voor de ex-gevangenen. Lance Armstrong reageert volgende week donderdag voor het eerst... op het dopingschandaal waarin hij is betrokken. Dat doet hij in een interview met Oprah Winfrey...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 voor de uitschrijvers kunnen bidden en proberen hen er toe over te halen bij de kerk te blijven. Maar de kerkleiding wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van kerkverlaters. De Chinese dissident en kunstenaar Ai Weiwei zit dit jaar in de jury van het internationaal filmfestival in Rotterdam. Omdat hij van de Chinese regering het land niet uit mag, zal hij de film jureren vanuit zijn huis in Peking. Festivaldirecteur Rutger Wolfson van het filmfestival legt uit.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 En dat zijn vooral de dagelijkse files. Wat opvalt is de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 7 kilometer door een aanrijding. Tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven is de weg nu dicht, maar het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. Meneer, waarom rijdt u nog geen Mercedes-Benz Vito? Ja, budget hè. Dan moet ik helaas gaan voor wat minder kwaliteit.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De burgeroorlog in Syrië kost steeds meer mensen het leven. Komen op het leven door geweld, maar ook steeds meer door het gebrek aan voedsel. Daar praten we zo over. En u leest erover op NOS.nl. .no. Maar eerst naar Londen. De eerste metro ooit reed vandaag, precies 150 jaar geleden... van het Londense Paddington naar Farringdon. De Londense Underground groeide uit tot een van de bekendste en meest gekopieerde metrostelsels ter wereld. En ook nu, anderhalve eeuw later, zijn de Londenaren nog steeds trots op hun metro. Ook al is hij vaak overvol, weet ook correspondenten Anne first. Ochtendspits in de Londense metro, drukken perrons en in de wagons is het proppen geblazen...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 Jeff is een echte Londenaar en gebruikt al zijn hele leven de metro. Ook nu nog reist hij elke morgen naar zijn werk met de ondergrondse, wat hij niet altijd even prettig vindt. You cannot physically move. You're pressing up against each other. You, you, you actually, if you can't hold on to anything, and if the train stops abruptly, you're thrown around the carriage. It's, in the hot weather in the summer it, it can be very, very unpleasant.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 Ik denk dat je een realist moet zijn. Het is een heel oude stad met een heel oude structuur. Het is een matter of je hier wil werken, en je met het it. Accepteren, als je Londen werkt, dan moet je er tegen kunnen of je nou vol is of niet. De Underground vandaag dus 150 jaar oud. Tom van Trek, goedemorgen. Goedemorgen. Turkse voetbalclub Galatasaray gaat een bod doen op Wesley ja. Sneijder. Zit de ambitieuze voetballer daar nou op te wachten, denk je? Nou ja, waar zit hij op te wachten? Het is een, een beursgenoteerde onderneming. Dus we moeten melden dat zij inderdaad uh, bezig zijn... met Wesley Sneijder te onderhandelen. Zijn zaakwaarnemers, Søren Lerby, zei daar heel mooi van. Ja, iedere dag meldt zich wel iemand. Maar ik denk dat de Sneijder die daar echt weg wil uh, bij Inter... toch niet uit zo heel veel grote clubs kan kiezen. Want als je toch eens even kijkt, 2010... was het het jaar dat voor hem werkelijk alles, alles, alles lukte. Een trippel met, uh, met Inter Milan met de Champions League als hoogtepunt. Een schitterend WK speelde hij voor Nederland waarmee hij tweede werd. En daarna is het eigenlijk toch een klein beetje bergafwaarts gaan Seizoen daarop ging het nog wel. Maar als je naar zijn aantal gespeelde wedstrijden kijkt... 41 in zijn topseizoen, vorig seizoen nog 27. En op dit moment achtmaal maal in actie geweest. Natuurlijk ook doordat hij in onmin leeft met Inter Milan... omdat hij zijn verlaagde contractaanbieding niet wilde, wil verlengen. Maar dan nog, hij is heel veel... In de pagina's van de kranten te vinden, maar toch wel opvallend weinig in de sportpagina's de afgelopen anderhalf jaar. Dus ik denk dat de hele grote clubs niet zo staan te dringen voor Wesley Snyder en dat dit misschien wel ja, een heel mooi pad is om uh, nog een keer terug te keren naar de absolute top of uh, verder uh, de berg een klein beetje af te dalen. Want de realiteit leert toch echt dat die hele grote clubs op dit moment niet echt achter een maand zitten. Hmm, maar dat is de vraag of vrouwlief mee wil, hè? Want dat is zo belangrijk tegenwoordig, geloof ik, om daar rekening mee te houden. Ja, vraag, nou ja, we daar goed, over hebben. Nou, voor mij mag je daar over hebben, als je het maar niet met mij erover wil hebben, want ik, ik ga daar niet over verder. Ik eh, bekijk Goed, naar de stop, voetballer Kala okay, Sarai, is een Turkse club, Ze is een prachtige club overigens hoor, niks mm. tegen die club, maar het is niet de absolute Europese top. Nou. Weet je, we gaan het over wielrennen hebben. Nee, over Oprah Winfrey wel. Ja. Ja. Nee hoor, over wielrennen, want Armstrong, Lance Armstrong gaat zijn verhaal doen bij Oprah ja. Winfrey. Wat? Ja. wat verwacht jij daarvan? Wat, wat, wat zal die vertellen, alles? Nou ja, het 17 januari, hè, anderhalf uur in zijn eigen huis bij Ofra Winfrey. Het is inderdaad een hele terechte vraag. We hebben heel wat interviews gezien de afgelopen jaren, dat mensen alles gaan vertellen en uiteindelijk niets vertellen. En de grote vraag is hoe geregisseerd is dit? Er zal ongetwijfeld een grote som geld mee gemoeid zijn, die hij hard kan gebruiken met al die mensen die achter hem aanjagen. Maar de grote vraag blijft inderdaad, wat gaat hij daar vertellen? Of wordt het een helemaal geregisseerd interview waarin hele lange Monologen van Lance Armstrong komen, waarin hij heel veel woorden gebruikt, maar heel weinig zegt. Ik ben eerlijk gezegd wel erg bang voor dat laatste. Ik kan me niet voorstellen dat hij helemaal openbreekt daarbij Ofrah Winfrey. Dit is veel te veel een geregisseerd verhaal. Past helemaal ook in zijn verdediging, denk ik. Er zal heel goed over worden nagedacht met advocaten en iedereen. Dus ik verwacht dat we allemaal gaan kijken en de afloop allemaal heel teleurgesteld zullen zijn. Maar we kunnen ons wel de komende acht dagen er wel op verheugen, zeg maar. Goed om, doen we. Ja. Dan gaan we naar uitkijken, ook oh, daar okay. weer naar. Dankjewel. De Straks hulporganisaties in Syrië kunnen steeds moeilijker mensen bereiken voor voedselhulp. Daar praten we zo dadelijk over met hoogleraar humanitaire hulp, Thea Hilhorst. Eerste verkeersinformatie, Tamara. Ja, We hebben een ongeluk op de A50, Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 9 kilometer. Dat heeft, uh, daar zijn meerdere auto's bij betrokken. De weg is dicht tussen, uh, tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven. Je kunt er langs over de vluchtstrook. Verkeer richting Den Bosch kan ook omrijden. Volgt dan de borden Rotterdam over de A15 en dan de A2. En door het ongeluk loopt het ook vast op de A326, wiegen richting Knopend Bankhoef. Er staat voor Knopend Bankhoef 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 1 miljoen Syriërs is nu verstoken van voedselhulp. Hulpconvooien kunnen de mensen niet meer bereiken door het voortdurende geweld. Zegt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Burgeroorlog in Syrië duurt nu al 22 maanden. En steeds meer mensen hebben geen eten meer. Gaan we over praten met hoogleraar humanitaire hulp aan de Universiteit in Wageningen. Thea Hilhorst, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Wil Hilhorst stevend Syrië af op een humanitaire ramp? Nou, je kunt zeggen dat het al een humanitaire ramp is. Als er zoveel mensen geen voedsel hebben. En ja, zolang het vechten doorgaat, zal dat zeker ook een probleem blijven. Het Wereldvoedselprogramma, begrepen wij, stuurt een ja, de wereld in. Hè. Um, kunnen zij niet anders dan dat op dit moment? Want het is in feite hun taak om die mensen te bereiken. Ja, het is een taak en dat doen ze ook. Want kijk, 1 miljoen mensen bereiken ze niet, maar 1,5 miljoen mensen bereiken ze wel. En er zijn ook 600.000 mensen in vluchtelingenkampen om Syrië heen die bediend worden. Mm -hmm. Maar wat er nu aan de hand is, zijn verschillende dingen. Het wordt moeilijker door heel Syrië heen, want er is heel erg graantekort en er is brandstoftekort. En voor dat brandstof moet gewoon brandstof geïmporteerd worden. Daar heb je de overheid bij nodig. Daar is nu een akkoord voor, dus dat gaat als het goed is verbeteren. Je hebt toegang nodig, maar dat is in die echt waar gevochten wordt, is dat gewoon heel moeilijk. Daar is het nou eenmaal zo dat je moet hopen dat mensen zich redden. Want daar kun je met je hulpverleners niet, als het echt gevochten wordt, kun je er eigenlijk niet naartoe. Mm. En het derde probleem, en dat is ook een reden om ze het nu hebben aangezwengeld, is geld. Ze hebben ook weer geld nodig om door te gaan met de service aan Syrië. Dus ze hebben ook gezegd van, we hebben ook gewoon meer geld nodig op dit moment. <tied> En even terug naar het graantekort, want dat lijkt mij op korte termijn uh, toch een, een groot probleem voor de Syriërs. Hoe is dat ontstaan? Is, is het puur ontstaan door het vele vechten in gebieden waar graan normaal gesproken groeit? Ja, en omdat er heel veel molens, graanmolens, vernietigd zijn door het, door, door het vechten. Want juist in Aleppo, dat is eigenlijk een, waar nu zo waar al heel lang heel veel gevocht wordt, dat, dat is een gebied waar veel graan wordt verbouwd... Mm -hmm en wordt verwerkt en heel veel van de graanmolens... die zijn gebombardeerd, kapot gemaakt of wat dan ook. Dus het is vooral de verwerking van het graan wat een probleem is. Is het ook gevolg van allerlei internationale sancties? Want het land is natuurlijk afgesloten van de buitenwereld. Nou, wat betreft het graan niet, want dat, is, dat wordt lokaal verbouwd, lokaal verwerkt. Daar is het echt dat die verwerkingsmolens dat die, dat die kapot gemaakt zijn. Hm. Maar goed, de brandstof en alle andere voedselwaren uh, die een, een land toch nodig heeft. Dat lijkt me lastig het er naartoe te krijgen. Ja, ik weet van de brandstof, weet ik het eerlijk gezegd niet, maar ik heb de indruk van niet. Want in ieder geval wordt er nu onderhandeld dat er weer meer brandstof kan komen. Dus voor de hulpponfoyen zou dat eigenlijk niet uit moeten hoeven maken. Wat zou er op dit moment moeten gebeuren, mevrouw Hilhorst? Uh, is eigenlijk de enige remedie dat uh, het vechten eindelijk ophoudt? Ja, op termijn natuurlijk wel, want... Kijk, we kunnen heel erg uh, denken over noodhulp. Dat is er juist bedoeld dat dat in oorlog is gedaan. Maar eigenlijk wat noodhulp kan doen is vluchtelingen helpen. Mensen buiten het oorlogsgebied. Heel soms in een oorlogsgebied. Soms misschien met, via de lucht met, met vliegtuigjes of mondjesmaat mensen bereiken. Mm -hmm. Maar als het heel onveilig is, dan kun je niet veel. Dus uiteindelijk is veiligheid nummer één. En dat zal bereikt moeten worden. En dan, ja... Ondertussen probeer je met hulporganisaties. De wereldvoedselprogramma probeert het natuurlijk ook met lokale organisaties te doen die nog niet makkelijker toegang hebben. Het Syri de Syrische Rode Halve Maan die is heel erg actief om mensen van voedsel te voorzien. Ja. Dat krijgen ze dan van het wereldvoedselprogramma en zij distribueren dat. Dus het blijft toch ja, roeien met de riemen die je hebt. En je doet het eigenlijk nooit echt goed zolang de oorlog doorgaat. Ja, en die, die binnenlandse organisaties, bijvoorbeeld die, die Rode Halve Maan, zijn die nog wel slagvaardig genoeg? Er zijn natuurlijk ook berichten geweest, dat heren alweer van een tijdje terug, dat ook, ook die medewerkers, die hulpverleners, onder vuur kwamen te liggen. Ja, dat is voor hun ook zeer gevaarlijk. Want kijk, zij, als zij echt diep de oorlogsgebieden ingaan, dan staan zij ook onder gevaar. En dat heeft er ook mee te maken dat, zoals in alle landen eigenlijk, de, de, het Rode Kruis, de Rode Halve Maan... die zijn natuurlijk ook ja, die zijn erkend door de overheid. Dat betekent niet dat ze met de overheid samenwerken. Maar omdat ze erkend zijn door de overheid, kunnen ze toch gezien worden als aan de overheid kan staande... Dus dat kan soms agressie oproepen. Nou, de professionals in die organisatie, de artsen, die kunnen daarmee omgaan, die redeneren daaromheen, die, die, die onderhandelen de toegang, die laten zien hoe neutraal ze zijn. Dat zijn dokters. Maar voor mensen die echt gewoon voedsel uitdelen, kan dat soms een probleem zijn. Ja, en ze blijven steunen, zegt u. We bellen straks met het Nederlandse Rode Kruis, maar u zegt, je moet proberen die steun te blijven geven als dat nog kan. Jazeker, het Nederlandse Rode Kruis heeft hele goede banden met de Syrische Halve Maan. En die probeert niet alleen. Ja, spullen te sturen, maar ook advies te geven en dat soort zaken. Daar wordt echt heel veel, heel veel aan gedaan. Hoogleraar Humanitaire Hulp, Thea Heelhorst. Hartelijk dank voor je uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Tien minuten voor acht is het. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. We gaan terug naar Minor Remmers. Die stort zich vanochtend op de FIGRA en op de bestuursvoorzitter van NS High Speed. Maar nou eventjes naar uh, Sander de Rauw, die spreken wij zo dadelijk. Uh, Tweede Kamerlid van het CDA. Uh, ja, we hebben natuurlijk al wat van hem gehoord. Uh, hij maakt er ook een beetje zorgen over de vieren en de problemen rond die trein. Het zou het gevolg zijn van, kunnen zij van dadendrang van de staatssecretaris... het zou te snel en onzorgvuldig gegaan kunnen zijn, de invoering, is zijn suggestie. Wat vindt jouw bestuursvoorzitter daarvan? Ik kan ik meteen even, voorzien, even aan de directeur Jan-Willem Siebers vragen. De politiek had natuurlijk ook behoorlijk wat druk achter, hè? Hij moest zo snel mogelijk gaan rijden. Nou, dat wilden we zelf ook heel graag. En dat moet ook gebeuren, gewoon. dat moet gewoon snel gereden worden. Daar Want het wel. spoor lag er al zo lang, hè? Dat spoor ligt er al lang, dat gebruiken we ook gelukkig goed met de Thalys en met onze andere treinen. En we willen het ook graag, ons klanten, naar Brussel aanbieden. Maar heeft het er ook voor gezorgd dat, het, dat er zoveel haast achter zat dat er daardoor ook gereden moest worden in het begin met die kinderziekte? Nee, we hebben onze operatie volledig goed kunnen voorbereiden. Uh, wat wel zo is, is dat we minder tijd hadden gehad om onze klanten goed te informeren over dat het ging gebeuren. Maar uh, verder hebben we gewoon goed kunnen rijden en goed kunnen voorbereiden. En, en zoals ik eerder al zei, de, de operatie heeft een opstartprobleem. Daar waren we op voorbereid. Daar hebben we ook goede maatregelen op kunnen nemen. En dat zien we gelukkig nu ook uh, zich effectueren. Ja, in, in de cijfers, hè? Want uh, vanochtend stond in een van de ochtendkranten dat uh, een kwartier, uh, een kwart van de treinen meer dan een kwartier te laat is. Dat is niet zo, zegt u. Nou, wat onze cijfers zijn dat we 75% van onze treinen, driekwart van onze treinen, uh, op tijd rijdt. De eerste week was dat 50%, en nu is dat gemiddeld zo'n driekwart van de treinen. Uh, en daarnaast zo'n rond de 80-85% binnen een kwartier. Uh, dat is een goede stijging, maar we zijn nog niet tevreden. Want elke trein die te laat is, is er één te veel voor ons. En ze rijden we nog niet allemaal, hè? want het zouden er meer dan, dan deze 10 per dag die er nu gaan. Klopt, we hebben samen met onze Belgische collega's besloten om eerst met 10 te beginnen. Om dat verstandig uh, te introduceren en vervolgens dat uit te bouwen naar 16 uh, keer. Wel is het zo dat deze treinen een uur sneller in Brussel zijn. en uh, ruim 10% meer capaciteit hebben dan de vorige treinen. Dus, uh, dus er is ook genoeg ruimte voor onze reizigers om, uh, om mee te gaan. Op 10 B stond er net een langs zij. Van Italiaanse makelij, Een witte slang met paarse en rode strepen op de zijkant. En toen kwam er een echte Rotterdammer met een pet op aangelopen. En die zei het volgende. De hele vorige week en te, ook gisteren en eergisteren reed hij niet om 40. Nu voor het eerst van het jaar. Zegt het een beetje met een vinger wijzend naar, naar nou, ik de ik nieuwe ben... spitse neus van de trein. Ik ben er niet blij mee, want ik heb al de hele week niet kunnen reizen. Ik sta hier iedere uh, ochtend uur in de kou te wachten. Met die pet op, met dat koffertje. Ja, inderdaad. Met die beker koffie die half koud is. Nou, het is nog lekker warm, maar ik ga nu naar Binnen. Ja, pak op, dadelijk mist u hem nog door mij. Oké, okay, goed zo, dank u. Waar zit er verbetering in, meneer? Laten we het hopen. De directeur zegt van wel, die staat hier op het perron. Ik hoop het, maar ik heb geen flauw idee. Waar gaat u heen? Schiphol, hè? Schiphol. Werken? Ja. Zorgen dat de vliegtuigen op tijd vertrekken? Nee, nee, nee, ik moet een Zuidas. Oh ja. Nou, vooruit dan maar. Eerste klas zie ik, doe maar. Nee, ik moet tweede hebben. Oh, tweede. Nou, vooruit. En plotsklaps zag ik daar ook de conductrice. Makkelijk herkenbaar aan een flitsende stropdas in dezelfde kleuren als de trein. Wij zijn perfect op tijd, meneer. Ja, hè? Ja, we zijn perfect op tijd. Zelfs nog tijd om rustig even koffie te halen, zie ik. Belgische machinisten, heel belangrijk. Ja. Ja, nee, maar we hebben hier de directeur, die zegt ook dat het langzaam beter gaat. Uw collega fluit. Dat klopt, meneer. Ja? Dat klopt. We gaan op tijd ook weer weg. Dus uh, gaat het gaat helemaal goed komen met de Vira, meneer. Ja? Zeker weten. Moet u dit zeggen of vindt u het echt zelf ook? Nee, het gaat zeker, zeker weten veel beter met de Vira. Ja, dit is het, het Vira-uniform. Grijs, met de stropdas in de kleuren van de trein. Paars, roze en blauw. Precies. Ik vind het een mooie kleurtje. Ik moet naar binnen. Dat zou ik maar doen. Gaan we nog vertraging oplopen? Dat kan niet. Nee. Dag, meneer. Ze zei meneer tegen me... Ja. Jan-Willem Siebers heeft zelf niet zo'n stropdas die de conductrices hebben. Die is gewoon even rood. Um, moeten we, de, de conductrice zegt het gaat beter. Dat ben ik helemaal met haar eens. De, dat is ook zo. Ja, de punctualiteit stijgt. De eerste week hadden we een slechte week. De eerste week van de introductie. Uh, laat ik daar heel duidelijk over zijn. We hebben daar direct maatregelen op genomen. Dat heeft gewerkt. Uh, daar zien we in ieder geval de effecten van. We, maar we zijn er nog niet. De punctualiteit moet nog verder omhoog. Daar werken we heel hard aan. Dat doen we zelf. Dat doen we samen met onze Belgische collega's. En dat doen we samen met onze collega's van ProRail en Infraspeed. Nou, en hij is net mooi op tijd vertrokken. Dat moet ik ook constateren. Hier op spoor 10B Rotterdam Centraal. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Twee van de grootste regionale opleidingscentra van Nederland. Het Zatkin en het Alberda College. Beide uit Rotterdam. hebben plannen om hun opleidingen samen te voegen. En vervolgens willen ze zichzelf dan weer opsplitsen in zeven aparte zelfstandige scholen. Daar nou, komen schooltypes als MTS en MAO terug, hebben de bestuursvoorzitters van beide ROC's tegen het Financiële Dagblad gezegd. Ze denken hun beroepsopleidingen dan beter aan te kunnen sluiten op de onderwijsvraag van bedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast moeten de lijnen korter worden en de bureaucratie moet afnemen. Het Albeda telt ruim 21.000 leerlingen en het Satkin ruim 19.000. Rotterdamse opsplitsingsplannen zijn niet de eerste in de onderwijswereld. Eerder dit jaar werd de noodleidende Amsterdamse onderwijskolos Amarantus opgesplitst in kleinere ROC's. Straks na half negen trouwens een gesprek met de bestuursvoorzitter Luc Verburg van het Zatkin College. Vraagprijzen van huizen zijn sinds afgelopen voorjaar scherp verlaagd. De verkopers hoopten nog snel van hun huis af te komen voordat de nieuwe hypotheekregels van kracht zouden worden. Tussen het uitbreken van de crisis in september 2008 en oktober 2012 zijn de vraagprijzen gemiddeld met zo'n 15% gedaald blijkt allemaal uit onderzoek van de Volkskrant naar de vraagprijsontwikkeling van alle huizen die de afgelopen vijf jaar te koop stonden. Op de website van de krant een kaartje waar per postcodegebied na te gaan is hoeveel huizenverkopers zijn gezakt met hun vraagprijs. Goed nieuws voor iPhone-aanhangers met een kleiner budget. Elektronica-bedrijf Apple komt mogelijk met een goedkopere versie van de populaire iPhone. Anonieme bronnen hebben dat tegen de Wall Street Journal gezegd. Hm. Telefoon komt mogelijk voor het eind van het jaar op de markt. Toestel zou lijken op de iPhone 5, maar met een goedkopere plastic behuizing... in plaats van het huidige omhulsel. Amerikaanse bedrijven lijkt een groot belang te hebben bij een goedkopere versie, want de omzet staat onder druk. Apple is inmiddels ingehaald door concurrent Samsung, die de afgelopen maanden meer smartphones heeft verkocht. Het Amerikaanse ministerie van Middellandse Zaken begint een onderzoek naar de activiteiten van Shell bij de Noordpool. Aanleiding is het incident met het boorplatform van Shell bij Alaska. Dat boorplatform, de Kalak, raakte los toen het weggesleept werd en het liep vast voor de kust. Tussen ja, is het platform veilig in de haven aangekomen. Het nieuwe onderzoek zou volgens de New York Times het programma van Shell kunnen stopzetten. Volgens minister van Buiten landse zaken, Ken Salazar, wordt het onderzoek binnen 60 dagen afgerond. Ook de Amerikaanse kustwacht stelt een uitgebreid onderzoek in naar het incident met de kulk. na acht uur praten we door over de kansen van Jeroen Dijsselbloem om de voorzitter te worden van de Eurogroep, club van ministers van Financiën van de Eurolanden. We praten erover met oud-minister en oud-voorzitter van het IMF, Anno Ruding. Na acht uur dus, blijft u luisteren.